Gert bij het NOS-journaal. Een groep van zeker twintig mensen dient eind deze maand... een claim in tegen GlaxoSmithKline... de fabrikant van het antidepressiefum Siroxat. De gebruikers van het medicijn zeggen dat de farmaceut... heeft verzuimd hen in de bijsluiter te waarschuwen... voor de kans op ernstige bijwerkingen... zoals agressie en een verhoogde kans op zelfdoding... schrijft de Volkskrant. Vorig jaar oordeelde de rechter dat GlaxoSmithKline... wist van de bijwerkingen, maar had verzuimd die te melden. Kort nadat vonnis werd de stichting Xeroxat claim opgericht die nu dus met een claim komt. Na de grote droogte van vorig jaar is in veel waterschappen... de grond nog steeds te droog. Op veel plaatsen staat het grondwaterpeil onder het gewenste niveau... vooral op zandgronden. Dat blijkt uit de rondvraag van de NOS onder de waterschappen. Met de dijken gaat het beter dan verwacht... zo zijn veel scheuren vanzelf dichtgetrokken toen het weer natter werd. Om in de toekomst beter met droogte om te kunnen gaan... wordt er nu vaak meer water vastgehouden... en zijn er maatregelen genomen tegen verzilting. Nederlandse banken beginnen met een nieuw betalingssysteem... waarmee het overmaken van geld nog maar een paar seconden duurt. Nog voor de zomer moet de klant er gebruik van kunnen maken. Overschrijvingen tussen bankrekeningen van dezelfde bank gaan nu al snel... maar tussen verschillende banken duurt het soms wel dagen. Dat systeem, via de Europese Centrale Bank... werkt alleen op werkdagen van 9 tot 5. Het nieuwe systeem werkt 24 uur per dag, 7 dagen in de week... en ook op feestdagen. Een gemiddeld huishouden is dit jaar 334 euro meer kwijt... aan energie dan in 2018, blijkt uit cijfers van het CBS. Voor vrijwel alle huishoudens is afgelopen maand... de energierekening omhoog gegaan door de verhoging van de energiebelasting. Een gemiddeld huishouden komt dit jaar uit... op een energierekening van meer dan 2000 euro. Het weer, het wordt vandaag op veel plaatsen zonnig. Vanmiddag wat meer bewolking, het wordt maximaal 15 graden. Morgen meer zon en nog iets warmer. Vanaf dinsdag kan er wat regen vallen.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 Dat Dream Band met het nummer 1. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee? Want goedemorgen, Zandvoort, 16 februari. We zijn weer toe aan een nieuwe editie. Dit uh, programma wordt uh, vandaag gemaakt door Geri Rutte en ondergeschrevenen. Giri? Van ja, goedemorgen koor. Ik ben een beetje schor, maar ik denk dat ik, uh, mensen mij wel kunnen verstaan. Uh, nou ja, je Ik gaat... zal niet te veel praten. Je, Jij je... mag je... het leven Je gaat doen. gewoon je best doen. Uh. Ja. Uh, de techniek wordt vandaag gedaan door uh, Thomas de Jong en de muzieksamenstelling is door ondergeschrevenen uh, gemaakt. De redactie werd gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie uh, Gerry Rutte. En de presentatie is uh, ook door Gerry Rutte. Ja, ja, en Cor, hè? Cor. Ja, en uh, tweede... eerste uur, het, het eerste uur. En het tweede uur dan komt Pieter Joustra, komt ja. uh, jouw... Kijk eens aan... Nou, wat gaan we allemaal doen uh, vandaag? Uh, tegenover ons zit inmiddels al aangeschoven. We gaan zo met hem praten. Uh, Gerard Scholten, de duimwachter, want er is weer een nieuwe stuine uitgekomen. En een leuke uh, vogel. hè? En we de hebben de gezelschap de van een hele leuke opgezette vogel die zo levensrecht is. Dat ik denk, oh, ja? van, nou, hij gaat mij zo met hem de ogen uitdekken. Ja, hij kan zo wel wegvliegen hoor. Houd het... houdt in de gaten. Ja, nou, dat is uh, een dubbel gesprek wat we gaan voeren met uh, Gerard. En daarna gaan we praten met Willem de Vriend over het Cabaret aan Zee. En dat heet dan gelukkig wee ja. de Frisse lucht. Ja, Nou ja, dan krijgen we tweede uur en dan hebben we politiek en dan hebben we een gesprek met de wethouder. Een uh, driemaandelijk gesprek zo ongeveer van, uh, met Ellen Verheij, mevrouw Ellen Verheij. Daarna hebben we, ja dat is ook een primeur, de Zandstroom. De Zandstroom gaat de eerste Zandstroom open, gaat hij doen. Dus dat betekent dat er elke maand mensen daar ook iets kunnen gaan doen. Maar Leontien Trijbe gaat ons daar alles over vertellen en wij sluiten af met Classic Concerts. Uh, dat is morgen en dan komt pianist Jaap Stork en uh, Toosbergen vertelt ons daar weer alles over. Ja, dat Stork is, het is uh, uur, ja. Een, een benaming voor ooievaar. dus ja. ik ben benieuwd of hij nog van de Stork-kranenfabriek familie, familie is. <laughs> ja, ja. Maar we zullen dat dus zo meteen zien. Het is een mooi bruggetje zien. naar, uh, naar Gerard. Uh, ja, Gerard. Uh, ja, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Ja, joh, ik, ik heb er heel veel zin in. Uh, ja, anders ook wel trouwens hoor. Maar met dit weer. Je wordt toch helemaal oh, nee. je wordt, ja, je krijgt, nou, ja, Je krijgt de lentekriebels. Dat heb ik hier ook boven op mijn op lijstje staan. Lentekriebels. He, zoals de afgelopen dagen weer het mooie weer. En als je dan naar buiten komt, he, want daar, daar gaat het toch eigenlijk om. We moeten allemaal weer naar, naar buiten. Nou, dan werk je het, je voelt het. He, de temperatuur sowieso. En je hoort het he, met al die vogels die ja. uh, al die voorjaargeluidjes uh, laten horen. Dus uh, ja, ik heb er echt zin in. Dat moet wel een levendige boel dan aan het worden zijn in de in de lente, want de lente ja. is, het is toch geen lente maar ja, als je naar buiten kijkt dan zou je bijna denken, ja. het is begonnen maar, ja, ja, ja. ja in de, nou niet alleen in de duinen maar ook hier in het dorp al hè. want als je, je, je doet de deur open of als je raam open staat, morgens vroeg hoor je die meer al, hè. Zo, dat zou misschien een hoop mensen wel herkennen, of het belletje van uh, uh, uh, uh, uh, van de, uh, andere vogeltjes, dus het is uh, ja, het, het is echt volop uh, lente, gisteren had ik nog een wandeling dan in, in de duin gemaakt ook, en dan ik, daarom maak ik deze vogel ook mee. Deze zanglijster. Nou, de zanglijster dat is een echt een hele mooie vogel. Hij zingt ook heel mooi. Hij staat ook vaak in, in de top drie van de mooist zingende vogels. Hè? Van, je hebt de nachtegaal, de merel en dan eigenlijk de zanglijster. Hij heeft een repeterend geluid. dus Je hoort hem... En dan uh, heb je twee, drie keer hetzelfde. En dan schakelt hij over naar een, naar een ander geluidje. Ja, ja, en dat herhaalt hij zo zeg maar onder drie, vier verschillende geluidjes. Dus, en dan gaat het de hele dag maar door. Maar dat, dus dat, ook, ja. mooi. dat zijn eigen geluidjes of imiteert hij ook... Uh... Nee, het zijn zijn eigen geluidjes steeds. Ja, een hoog geluidje, een, een, een, een ander piepje er tussendoor. Uh, maar als je dat hoort, ja, dat is uh, onmiskenbaar. Het is gewoon de, de zanglijster uh, is er weer. Hij is er eigenlijk wel het hele... Is het een trekvogel? Nee, het is, het is een standvogel. Dus hij is er het hele jaar. Alleen in het voorjaar gaat hij, laat hij zich horen, dan... Uh... Ja, hij wil zijn territorium afzetten, hij wil zich uh, kenbaar maken voor, de, uh, voor zijn concurrenten, maar ook voor de vrouwtjes. Dus ja, dus, dus daarom had ik hem meegenomen. Prachtige vogel, gespikkelde borst. En uh, ja, ik denk, uh, ik wou zeggen aan de mensen, zeg maar, probeer hem eens uh, op te pakken als je de ingang Zandvoortselaan bijvoorbeeld pakt. Of uh, ja, hij, je moet hem bijna, als hij er is, dan hoor je hem ook. Ja. Reageren de, de, de, de beesten nu ook of, of op dit mooie weer ja, meteen al? Ja, zeker zeg. Niet alleen de beesten, maar ook de planten en de bomen, alles reageert erop, hè. Gisteren, of, of de hele week al, dan kijk ik naar boven, die strak blauwe lucht, dan denk ik, wat zweeft er allemaal, Er zijn die, die buizen, hè, die, die, die, die zweven dan. Op de thermiek hè, van, van, van de lucht. En uh, het is een prachtig gezicht. En die beginnen al echt dat, dat miauwen. Dat is het geluid van de buizert. Miauw, miauw. Het is net, net of er een kat ergens in de, in de, in de lucht zweeft. Dus uh, dat is het gedrag van, die, uh, van, van, van uh, de buizerts. Maar zo heb je een heleboel uh, andere vogels. Die we ja, binnenkort uh, gaan zien en, en, en horen in de duin. Want dit, uh, ja, dit stimuleert enorm. Want uh, wat er nu allemaal in de duinen is, dat, dat zijn ook vogels die, uh, die overleven dan, zal ik maar zeggen, in de winter en die trekken daarna weer weg? Of, of is het permanent ja. Uh, volk? Ja, nee, maar dit zijn allemaal de standvogels. Die blijven het hele jaar. De buisert ook en een klein groepje aalscholvers uh, blijft. Maar straks krijg je alle, uh, ja, de, de, de broedvogels, hè, dus zoals de tiftjaf, uh, de fietus, dat zijn de twee bekendste uh, duinvogels. Je zegt tiftjaf? Uh, ja, tift. Ja, Chifjof. welk geluid zou die maken? Chiftjaf, nou, Ja, ja. Gerrie, we <laughs> goed. Dat is een... Ik zou bijna denken aan een uh, uitgave van Susser <laughs> nee. <In> de Wiske. <laughs> de Nee, ja, de zo. Ja. Dat, dat is ook zijn geluid. Dus dat is makkelijk met deze, uh, met deze vogel. Nou, de, en de, de, de fietsers, uh, nou, ja, die maakt een heel ander geluid trouwens. Dat, dat, die fietsers die maakt het geluid van een uh, weerman. Dus, uh, want in Nederland is het toch regelmatig ook slecht weer, hè? Dus... Ja, die doet het eigenlijk zo van, dames en heren, vandaag is het mooi weer, maar morgen wordt het slecht weer. Zo, dat is een fiets. en dat uh, en tjift Maar er komen er heel veel meer. De, de, de kiefiet komt binnenkort uh, weer terug in de duin. Dus uh, en, en de spechten, die zijn er het hele jaar wel, maar die hoor je nu volop uh, aan de gang. Ja. En toen dacht ik gisteren, hoe kan dat nou? Ik hoorde ook steeds van die hoge geluidjes in de, in de bomen. En uh, wat krijg je nu? Die, die dennenappels die springen open door de warme weer. Oh, dus die, Dan zijn die zaadjes beschikbaar voor de, voor de spechten. En of ze vallen op de grond. Dus die spechten, die hebben de bonte specht, die hebben het ook verschrikkelijk druk nu. Om uh, ja, al die zaadjes te pakken. We beginnen al te roffelen op de bomen. Dus dat is ook zo'n mooi kenmerkend geluidje van het voorjaar. Dus behalve uh, dat ik het met uh, de carpaccio wel lekker vind, die uh, zaadjes. Uh, <laughs> ja, de vogeltjes ja. is het ook wel lekker. Ja, ja. pijnboompitten bedoel jij. Ja, ja, ja, die heb ja, ik ja. nog niet gezien in de duin, maar uh, ik, ik, ik, ik weet uh, hoe lekker het is. Ja, ja zeker weten. Um, als je nou bijvoorbeeld. Uh, jullie tellen natuurlijk wel eens de herten, hè, maar als ik dan denk aan de vogels die dus daar al in die duinen zijn. Enig idee hoeveel duizenden verschillende soorten vogels. Uh, ja. Ja, dat weten we. Nou ja, precies is overdreven. Maar uh, de, de, de broedvogels, we hebben ongeveer 70 soorten broedvogels in, het, in, in de duin. Soorten? 70? Ja. Oké. Okay. Ja, ja, dat duizenden soorten. Nee, nee. Nou, uh, 70 ook best veel. Ook ja, qua, qua ja. aantallen dan, van, uh, Ja, aantallen. Nee, maar hmm. als jij een groepje spreeuwen, kromvogels of koperwieken hebt in de herfst. Ja, ja dan heb je er uh, vele duizenden, ja. zeg maar, die aalscholveren, een kolonie van ja. ook zo'n zo, zo ruim duizend. Dus, eh... Uh, Toch wel. Ja, ja, ja. ja bij het ja, he, dat rembuimveld. Die vliegen die... nog steeds ja. over zee om te ja. verseren voor hun... Dat, dat zie je ja. nog, dat is zo ja. mooi, hè? dat was vroeger nooit, hè? Nee. Nee, maar door die zachtere winters ja. is er toch een groepje blijven hangen op dat renbaanveld. En uh, ja, die blijven, ja, die zie ik altijd zo altijd over, route, over Zandvoort gaan. Ja, die hebben we daar helemaal aan gezien. Ja, we, ja, ja, die zitten op die eilandjes, op de ja, rembaan, klopt, ja. en die, uh, je ziet ook al die nesten eromheen, die hoge populieren. Ja. En uh, nou ja, die krijgen er ook alweer zin in hoor, nu uh, met het eerste zonnetje, dan uh, beginnen de eerst alweer met die takjes te slepen, ja, want die mooie. gaan die, die nesten bouwen. Mm. Ja. Nou wil ik nog iets vragen uh, Gerard over de, de, de bruggen, de Eco-bruggen, hoe zit dat daar nou mee? Uh, ja, <laughs> ja de, wanneer ik... gaan die open? Wanneer, uh, wat gaat er nou gebeuren? Ja, wat die, die, de bruggen, de, waar de laatste. Waar wachten we nu op? Ja, waar wachten ja, waar we nu op? De laatste twee, die zijn open, hè? toch? Die, die over het spoor en uh, over de zeeweg, met, die ja, zijn bedoel, gewoon. Met de hekken, kunnen de, ja. kunnen de herten nu gewoon helemaal doorlopen naar Emuiden? Nee, het, het moet natuurlijk, uh, daar is het allemaal om begonnen, een eco lint ja. worden. Ja, hè? Ja, ja, ja. Vanuit uh, helemaal Zuid-Holland kunnen ze <tus> dwars door de duinen heen, over de zandvoortselaan. Over het spoor en dan over de zeeweg zo tot een tot Noordzeeknaal aan toe. Hè. Dat is een eco -lien. Maar bij ons staan de hekken er nog op. Ja, daar is eigenlijk niks aan veranderd. Want we zijn nog steeds druk met, met beheren bezig. En die hekken gaan er pas af als we uh, de, de, de doelstand hebben, hebben bereikt. En uh, ja, dan, uh, eerder mogen ze er niet af, want anders krijg je alleen maar uh, uh, on onrust en ongevallen. Uh... Ja, want wat ik maar dan nou, hoorde... hoe lang gaat dat dan duren? Nou, tot is, is, hoe is, hoeveel... het doelstand was rond de 800 damherten. Dus wij gaan net zo lang door met beheren tot we dat bereikt hebben. En dan mogen gelijk die hekken eraf... Met je vechten tegen de bierkij iedere lente. Met de partij, weer een golf. Uh, nee, nee, we, hertjes, ga, we, we, we lopen elk jaar wat in. Ja, dus, de, de, ja, ja. Ja, we lopen elk jaar wat in. Maar als je die hekken er nu af gaat doen. Sowieso uh, kennen we duinen. Die, die heeft veel minder hetten, die ja. wil onze hetten sowieso ook niet. Ze lopen ook, als ze de kernwaarduinen in lopen, hun hebben geen hoge hekken. Ze lopen allemaal weer de weg op, krijgen nog veel meer ongelukken. Nou ja, ja dus want dat is wat ik dus hoorde, dat uh, die hekken dus op die ecoducten niet open zijn gesteld. Omdat de omheining rondom het gebied uh, te laag is. Ja, ja bij de kernwaarduinen is... Uh, bij de kern Duinen is, is, is het veel te, is het te, te laag. Want er, ja. Maar hun hadden ook niet zo'n groot probleem. He. Hun, ja. hun, hun hebben veel minder uh, dan het en hun beheren het. Dus en wij, ja, wij, wij, wij mochten niet beheren. Dus bij ons uh, is het enorm groot. Dus daarom zijn die hekken er ook opgekomen ja. Totdat de stand een beetje gelijk is. Dan krijg je ook een uitwisseling. Dan ja. krijg je onze dieren lopen daar ja, naartoe. Ja, en dan hebben ze ook de ruimte. Ook qua ja. eten, he, die heb ja. ik, ook wel. Uh, ja. Uh, hun zijn bijvoorbeeld blij, uh, dat heb ik wel van die boswachters daar gehoord. Als zouden wij onze boomarten bijvoorbeeld over het ecoduct uh, kunnen gaan richting hun. Wij zouden weer blij zijn als de ja. reeën van hun ja. bijvoorbeeld weer richting onze kant op komen. Het is een uitwisseling worden op een gegeven moment. Ja. En we hebben het altijd wel over, uh, over die het, Maar uh, er wordt volop gemonitord hè, bovenop het... Uh, Mensen moeten maar eens gaan kijken bovenop dat ecoduct. Er zijn allemaal van die camera's en, de, uh, en we houden het in de gaten, want er zijn ook kleine kruipertjes, zeg maar, uh, zo, zo, egels of, of uh, uh, andere, andere dieren die er wel allemaal uh, over die brug gaan. Dus er wordt wel zeker uh, wel gebruik van gemaakt, maar niet door de grote dieren zoals uh, de damherten. Nou, en reën hebben wij bijna niet meer, dus dat is niet van toepassing. Maar voor de rest... Maar mag je er wel ook op? Jazeker! Je kan... Er ja, het is een recroduct eigenlijk. Hè? Recro wil zeggen... Het is ook voor recreatie. Het is een voetpad, ah, okay. fietspad... En een paardenroute loopt er overheen. Alleen dat andere stuk wat, uh, wat eco is, zeg maar. Hè, dat is even goed op 40, 50 meter breed. Ja, nee. daar mogen mensen voorlopig niet, niet komen. komen. Nee. Daar staan ook borden verboden toegang. Ja. En middenop staat dan dat hekwerk voor ons. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Oké, okay, denk... nou ja, dan is dat helder, ja. uh, toch? Nou, ik vraag me wel eens af, hè, want ik, er staat een stukje in over het uh, kappen van allerlei bomen in de, in de duinen. Want dat zijn dan exoten. Ja. Hè, die horen dan volgens bepaalde mensen niet thuis in de duinen. Ook al zijn daar weer andere berichten terug te vinden over internet dat het soms wel kan. Hè, dat, dat, uh, maar die herten zijn eigenlijk ook exoten. Want die zijn uitgezet. Ja, ja, ja, ja. En dat wordt dan wel gedoogd. Want daar, daar komt het in feite op neer. Maar... Uh, ik heb dat wel eens gezien van die kaalgevreten vlaktes en uh, de hele flora en fauna wordt naar de rol bedaard door de enorme begrazing. Um, hoe gaat het daar nu mee? Nou, dat We brengen het uh, terug, het aantal, ja. en het gaat beter met uh, de flora en fauna. <laughs> Uh, nou, dat is een, goede, een hele goede vraag. Nee, het draait allemaal om het evenwicht. Hè. Ecologie ja, ja. is Want dat natuurlijk. dat was vet te zoeken nu. Ja. Ecologie is voor zelf evenwicht. De ecologen die bij ons ook, die, on, ja, die monitoren dat constant. Hè. We hebben constant mensen in het veld te lopen. Die gaan onderzoekvlakjes. Hoeveel plantjes staan er nog? Ik heb laatst nog gehoord van een ecoloog, eigenlijk staat alles er nog, maar het is minuscuul klein. Het is een paar centimeter klein. Als je nou bijvoorbeeld, als voorbeeld hier in de Zuidduinen van Zandvoort loopt, dan zie je nog af en toe slangenkruid, of tong en, uh, en, en andere plantjes, toortsen bijvoorbeeld. Uh, maar dat zie je bij ons, zie je dat niet Parnassia meer. Parnassia is ook een bekend plantje, hè? De? Parnassia. Hè? Ja, Parnassia, ja. Maar ah, panasia heeft weer het uh, voor. Dat vinden dan het, het trouwens ook heel lekker. Panasia en en de orchideeën. Dat vinden ze net gebakjes. Dus dat, dat eten, ze, meteen eten meteen. ze als eerste op. Maar die panasia komt gelukkig later in het jaar. Dat is uh, augustus, september. En dan hebben ze is er van alles wat. En is er nog wel genoeg in het duin. Dus dan vreet ze een, uh, uh, ja, een pens vol als het ware. Want die pens die moet vol zijn. Mm -hmm. Tegen het hongergevoel. Dus die, en die hebben wij heel veel... Uh, Pannaccia hebben we ingerasterd. Dus dat is ook zo uh, echt zo'n zeldzaam beschermd duimplantje, die Pannaccia. Uh, maar, uh, terugkomen op, jou, op jouw vraag. Uh, dus, we, we doen enorm ons best, zeg maar, om het evenwicht weer terug te krijgen. Daarom moet het dam het aantal gewoon nog omlaag en dat gaat nog een paar jaar duren, he. vijf jaar stond er ook voor, we zijn in het derde jaar bezig. Maar dan gaat heel langzaam, denken wij toch, de natuur herstellen. Dus dan ga je straks, over, over tien jaar, dat weet ik zeker, dan loop je weer door het duin heen. Ja, dat, dan denk je, oh wat mooi zeggen. hier hebben we koningskaas koningskaars en het slangenkruid en dat osjetong. Ja? Dus dan is het, is het ook weer van de, van de flora genieten. Dus, uh, het is nu ook wel genieten natuurlijk. Hè? Want het, is, het blijft een prachtig mooi gebied. Ja, ja, ja. Je, je mag er allerlei mooie dingen doen, lekker struinen en uh, genieten van de natuur en afwisseld met water. Maar de flora die loopt een beetje achter. Ja. Ja. Ja. Maar goed, dat gaat hem weer goed komen. Ja. we gaan even een uh, kleine onderbreking doen met een uh, muziekje. Held doeporstelijk heb ik dat uitgezocht. Uh, speciaal voor jou. The Circle of Life. Oké, okay. nou. nou. Zie je Circle of Life, een prachtig nummer uit The Lion King. Ja, die niet, niet rondlopen natuurlijk in de, in de duinen. Maar er wordt wel eens over gesproken over roofdieren, wilde dieren ja, ja. daar plaatsen. Ja, la, la, van de week kwam er nog iemand hard het uh, uh, bezoekerscentrum in Rennes. Want die dacht dat hij dat ze een wolf had gezien. Maar het was gewoon een oh, grote uh, uh, rekel. Dus een mannetjesfos. Ja, als hij een beetje op een hoogte staat. of een heuveltje, dan lijkt hij heel groot. En in de winter hebben ze zo'n lekkere, dikke vacht. Dus, maar, maar wolven zijn er al niet hoor. Die, uh, nee. nee, die zitten nog allemaal. Een allemaal, allemaal paar in, in het oosten van het, oosten. het land. Um, nou, we, we kijken even naar, naar, de uh, ja. naar de struinen. Want ja, dat is natuurlijk een heel leuk boekje. Ja, en. Uh, daar staan natuurlijk wat interviews in. Ik vind het wel grappig dat jij er ook regelmatig in staat met een fotootje. Ja, de tip van de boswachter. De tip ja, van de boswachter. Ja, ja. Ik probeer altijd mensen naar het duin te... Nou ja, te lokken is overdreven. Maar uh, ja, het is aankomende week. Ik heb gekeken met, uh, bijvoorbeeld... Geen duinlokker -duin ben je. <laughs> nee, maar aankomende week is het ook zo mooi weer. Ik denk, en, en het is, ja... Het is ook mooi, hè? En, en, het, en, het, en het is nog krokusvakantie ook. Dus ik, ja, ik, ik zou iedereen zeggen van... Ga lekker naar binnen en, en er staat hier in dat blaadje struinen ook de bunkerroute bijvoorbeeld. Ja, dat is heel dat is leuk schikker. voor kinderen, want ja. heel afwisselende route. En dan komen ze ook nog langs het uh, bunkerdorp. Dan, je kan gewoon die bunkers die open zijn, dan mag je lekker gewoon inkruipen. Dus het is een hele interessante route. En ik denk zeker dat kinderen zich uh, niet vervelen op die route. Ja, wat dat betreft is het al een beetje veranderd he? de laatste uh, tien jaar. Want vroeger werd het altijd een beetje... Uh, ja. Weggemoffeld, zeggen, van die bunkers. Van, ja. ja, dat is uit het ja. verleden, dat leggen we onder de zand neer. Maar ja. Er zijn een aantal flink aantal inmiddels uh, opengegraven. Kun je erin kijken. Er zijn ook wat uh, vondsten gedaan. Ja. Uh, ja, ik zeg dat even, omdat uh, voordat uh, de Zalverse bunkerploeg uh, actief was, uh, was ik ook eens actief met uh, bepaalde oh. personen die er in de, duinen, ja, ja. In de ja. nacht om eens te kijken voor wat er allemaal te, te ja. vinden was en uh, ja, daar had ik dan niet zo goed gevoel bij dus ik ben er toen mee gestopt tot grote vreugde overigens van, de, van het hele waternet uh, denk ik en nu hebben jullie dat zelf ook opgenomen in, in, in, in de ja. ja, nou ik moet wel één ding zeggen ook tegen de luisteraars, luisteraars. ik denk dat ik nog wel eens uh, ja, op jou gejaag, gejaagd is een ander verkeerd woord maar s'nachts hebben wij wel eens gesurveerd, omdat de bunkerproef van Zandvoort weer bezig was in de duinen, er zat een paar jaar Geleden, een jaar of tien geleden. Maar er werden wel eens opgeroepen. S'nachts ja, kon de bunkerploeg van Zandvoort en Duin in. En kijken of we ze ja, kunnen pakken. Maar wij, op, konden... ja. <laughs> maar wij hebben dat ze nooit niet, kunnen mocht pakken. Dat mocht dat niet? Nee, het is sowieso verboden na soms ondergang. Maar die bunkerploeg was veel slimmer dan ons. <laughs> Want ja, wij, wij kwamen daar gewoon met auto's aan en lichten en, en kijken. Ja. Maar hun waren helemaal in camouflage pakken. Helemaal <laughs> zwart. Oh, oh. ja, ja, eigenlijk een soort qua jongens ook. Een ja. Beetje. Ja, is een beetje kort, laten we eerlijk zijn. Dat is een Beetje de lol. Ook ja, van, ja. Maar, maar zijn er nog bunkers die nog dicht zijn? Dan ja, ja. We hebben tot nu toe 400 bunkers gevonden. Oké, okay. waarvan 40 voor de vleermuizen zijn. En ja, die hebben ja, ja. we dus weer met tralies. Daar kunnen de vleermuizen en die doen het trouwens ook goed hoor Die vleermuisbunkers, het aantal neemt gestaag toe. Daar doen we ook onderzoek naar. En, uh, maar er zijn nog steeds bunkers. Ja, af en toe wordt gewoon weer een nieuwe bunker ontdekt. Echt, door het verstuiven. Enzant, door, he? door werkzaamheden. Dus dat, dat, dat, blijft, dat blijft leuk. Ja. Ja, we hebben oude kaarten gevonden. En daar staan er een heleboel op. Ja, ja. ja, ja, ja het was. Maar uh, ja. Ja, ja, de Krokusvakantie... Uh, Wat vroeg... is een leuke... Uh, leuk, uh... Nou, de, de, de, op onze activiteitenlijst zijn altijd die wandelingen met de, mm -hmm. met de natuurgids. Hè. Dat ja. is uh, op zondag, hè, dat is 17, dat is morgen. Hè. Ja. Weer om één uur begint dat bij het bezoekerscentrum uh, de, uh, Oranje, Oranje Kom. Kom. En dat is gratis. Dus het dus is altijd leuk uh, om te gaan doen. Nou, de eerste excursies die er dan op staan... die zijn allemaal volgeboekt. Dat is dan wel jammer. <lacht> en, uh, of jammer. Ja, het is, het ja. is natuurlijk Krokusvakantie. Krokusvakantie, we ja. Ja. ja. Maar voor maar. de Krokusvakantie, als je dan hebt over kinderen... hebben we twee hele leuke activiteiten. Hoe word je hulpwachter? Dat is een, uh, een boekje... Die kunnen ze ophalen uit in het bezoekerscentrum. En er zijn allemaal activiteiten in voor de kinderen. Dus uh, hoe kun je bijvoorbeeld sporen ontdekken voor, uh, voor, voor uh, van bepaalde dieren? Met, gaan ze dat sporen maken met gips? Ze krijgen een uh, blaadje mee met allerlei dieren die ze kunnen tegenkomen. En die moeten ze, zo gauw ze zijn, tegenkomen, moeten ze aankruisen. En hebben ze een voldoende geschoord, dan krijgen ze dus een diploma. En die diploma van de hulpboswachter. En uh, ja, wie checkt dat nou? De dames in het bezoekerscentrum, die, die ja, checken. Ja, maar dan ga ik dus uh, bij mijn kind uh, gaan we de Ja, ja. En dan dat is hij vol. Idee, ja, oh nee, god, daar heb, ja, heb ik helemaal niet dacht. Ik, ik, ik ga uit van eerlijke mensen, <laughs> Corma. Nou, nee, maar nou de ouders in toch deze niet. wereld vandaag de dag. Oké. Okay. De, de ouders misschien. Uh. Doe ja, alles voor ja. de kinderen. Ja, ja nee, nee, dus... Ja, de, de vogelgeluiden, weet je Van alles is daar, uh, staat er in dat boekje wat je kan doen. Dus dat, dat is één hele leuke activiteit. En een andere activiteit is, dat is nieuw, Expeditie Damhet Heet dat, dat? Expeditie Damhet Daar krijg je ook weer een boekje mee. En uh, staat ook waarschijnlijk op, uh, op internet wel. Wat ik straks nog ga gaan noemen. En die expeditie... Expeditie Damhert is... allerlei gegevens krijg je dan mee over En Bijvoorbeeld uh, uh, hoe hard kunnen Damhet rennen? Dus dan probeer je bijvoorbeeld... zou je mee kunnen gaan rennen met een Damhert? Nou, dat ga je zelf nooit redden. Dat, dat gaan kinderen ook niet redden. Want een Damhert die, die kan wel uh, 40, 50 kilometer per uur uh, uh, ja, redden zeg maar. En, uh, maar je gaat ook kijken naar keutels. Wat voor soort keutels uh, damherten. En uh, wat zit er in die keutels. Dus weet ga je ga je openmaken. Uh, je, je gaat kijken hoe groot is het gewei Dus expositie uh, dam, damherten. Dat is ook een heel leuk activiteit voor kinderen. En deze twee. Dat is ook eigenlijk nog net zo leuk bijna als een excursie. Gewoon zelf doen. En dat is allemaal te verkrijgen in het bezoekerscentrum. Ja, ja. ja dus dat, is, uh, dat zijn twee leuke dingen. En is dat gratis dingen. dan, uh, Gerard? Of ik, ze, ik dacht dat... 1 euro of 1,50 euro, oh. zo'n boekje... Nou, dat gaat ook nog dat is, dat is wel. <laughs> ja, ja, dus dat zijn twee leuke activiteiten. En uh, ja, verder is het gewoon wat ik net, waar ik net al eigenlijk mee begon. Hè, die lentekriebeltje. Je, je ziet gewoon, omdat het lente wordt... gaat er veel meer gebeuren als over die vogels en met die damherten. Zoals van de week zag ik de eerste vlinders afvliegen. Oh, dat ja. is vroeg. De, ja, ja, ja, dat ik ook. ja de, de Atalanta bijvoorbeeld. Dat is ja. een hele mooie vlinder. Die zit altijd op die vlinderstruiken. Ja. Ja. En uh, Lea heet die, geloof ik. En die... die uh, uh, dat is een overwinterraad. Die komt dat tussen die takken uh, tra, uh, trillen vandaan. En die, zo gauw het een beetje warm wordt... Uh, bepaalde boven bepaalde temperatuur... Vliegen ze uit. Maar ook de paddentrek... Dat wordt ook interessant. Want de paddentrek die komt ook altijd zo eind februari, begin maart op gang. Dan is het bijna niet, dan, bijna niet te rijden met een auto door de duin. want dan uh, alle padden die trekken zeg maar, van hun winterverblijf naar een poeltje waar ze, in, uh, waar ze de eitjes afzetten. En toen dacht ik, maar en je ziet altijd bij die padden, uh, het vrouwtje is groot en het mannetje is klein en die zit op de rug. De rug ja. ja, ik moet er niet aan denken, maar goed. Uh, nou ja, nee, ik moet er niet aan denken, dat is over de, ik zit dan lekker op. Nee, maar even, even bij de padden te houden. Dan, uh, dat is het grote vrouwtje en het kleine mannetje. En waarom doet hij dat nou, dacht ik. Het vrouwtje die zet namelijk uh, haar eieren af. Maar het mannetje moet er direct bij zijn. Zo gauw die eieren in het water komen, die moet ze dan bevruchten. Okay, dus het mannetje ja, ja. is bang dat ze te ja. laat zijn. Dat is eigenlijk wel heel mooi geregeld. Dus die gaat maar op die rug zitten. Dus zo gauw zij het de eieren loslaat. Pats, Aha. bevrucht zij. Uh, dan krijg je Slim. van die... Uh, ja. Ja. Paddensnoeren krijg je dan. Ja, ja, ja, ja, ja, dus die, ja. en, en het mannetje bevrucht ze gelijk. Mm. Dus dat is, uh, daarom zit het mannetje van de pad op de rug van het vrouwtje. Dus ja, dat zijn leuke weetjes. Uh, dat wist ik nog nee, niet. Nee, dat is nee, niet wel nee. leuk. Ja, ja. Ja. Dus. Dat heb je natuurlijk in de echte wereld ook. Hè? Dat mannetjes op de rug van de vrouwtjes. Je hebt het overal. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou leuk. Uh, en verder in maart heb je ook natuurlijk nog, want dit loopt tot en met maart, heb je ook Ja, in maart is er nog één plaats, las ik net. Echt waar? Voor die cursus vogelgeluiden. Oh ja. Een enorme interessante cursus is. Dat is op 2. Ja, op 2 maart. En dat moet je vroeger bij zijn natuurlijk, want s'morgens vroeg dan. Maar ze gaan vooral op de geluiden af van de vogels. En s'morgens vroeg beginnen ze dan ook al. Ja. Maar goed, los van de geluiden... spot je ze ook gelijk. Dat is, dat is het leuke ervan. En hij is drie keer. Hè? Dus ja. je gaat in het begin... En dan krijg je later in het jaar, ga je weer een keer mee. En dan een gegeven moment, de derde keer, want dan ga, zijn ze al bezig met, uh, met het uh, nestjes maken. En het, het broeder krijg je weer een hele andere. Andere geluiden, hè? ja. Andere ja. geluiden. Ze zien er ook anders uit. En ze, je ziet ze vliegen met, met, met uh, mest, nestmateriaal. Ja. Dus uh, het is een cursus, een drie keer, vol beginnende vogenaars. Heel, heel interessant. Leuk. Er is nog één plek, dus dat, dat, ja, wie weet wie het eerste komt, wie het eerste maalt. Ja. Ik, ik kan me nog herinneren dat toen jullie het oude bezoekerscentrum hadden, dat daar zo'n uh, zo wand was. En dan had je een, een vitrinekast met allemaal vogeltjes met een nummertje. Ja. En dan kon je op een knopje drukken en dan hoor je het geluid van dat vogeltje. Ja. Dat, ja. dat ja. hebben jullie nog steeds? Ja. Zoiets? Nee, die, uh, dat hebben we niet meer. We hebben wel die vitrines nog. Hè? Ja. Ja, ja. Die passen we elke jaagtijde aan. Hè? Afhankelijk van, uh, nu heb ik toevallig mag ik dat zelf doen. En uh, daarom heb ik altijd zo'n uh, mooie opgezette <laughs> vogels mee. Ja. En, uh, verjaagtijden uh, pas je die aan. Nu heb je bijvoorbeeld de wintergasten erin. Hè? De, de, de, de wilde zwanen. Mm. En die, die, kan je ook, die kan je ook zien buiten de infiltratiegebieden. Want daar mag je dan niet komen. Maar daar zitten ze ook wel. Hè? De zaagbekken, de brilduikers en de kroonenden. Dus, dus dat zijn de, die heb ik dan ook ...opgezet in die vitrines. Die hebben we ooit eens dood gevonden, Dus die kan ik dan mooi uh, opzetten. Maar ook de houtsnip. Het verschil met de houtsnip en de watersnip. Dus allemaal dat soort uh, vogels staan nog in die vitrines. Maar je moet zelf even met je telefoon het geluid erbij zoeken. Dat, dat, dat kan tegenwoordig heel makkelijk. En... Uh, want dat is wel weer leuk als je dan naar buiten gaat. en Je bent wat gevorderd, dan wil je ook dat geluid weten. Van wie het is? Ja, precies. Ja, ja. Want, want het, het, het belletje van de Koolmees, wat ik net in het begin al zei. En dat moet je even weten. Of het uh, repeterende geluid van, van, van een de, zanglijster de, ja. of, of de Merel. Uh, zo heb je allemaal van die geluiden. Of, of die tift je af. Nou, dat uh, vergeten mensen niet meer. Tiftjaf, af. Dat is een heel ja, naam. Ja, ja, ja dat is makkelijk. Nou, dat gaat goed dan met de excursies. Ja, dan, zeker. Ja. ja, leuk. Ja, ja en we hebben echt. Het stond heel uitgebreid in de Zandvoortse krantje over uh, Noordvoort. Uh, onze, onze tekenaar Hans, die had er een heel mooi plaatje van gemaakt met een zeemeer mee. Nou weet ik niet of die zo gauw... Nou je weet het niet hè? Het, Nee, nee. Ik ga af en toe eens kijken denk ik. Maar, en, uh, bij, bij Noordvoort... Hè, dat is, Siren noemen ze dat. Ja? ja die betovert met je met haar gezang... De mannen en verleidt de mannen. Oh ja? Jeetje, Miene. Nou, nou ja, pas maar op. Dan hier, moet ik even uitkijken. Ja, dan ga ik ja. maar in mijn camouflage pakken. Hey, ik Doe maar eens op het uh, uh, internet kijken. Die zie je, die heet ook Siren Met uh, ja? zeemeerminnen. Ja, ja. Nou, dat is, uh, oh, jee, nou, dat nou, is, nou, is toch ongevaarlijk. Dat uh, is gevaarlijk, uh, ja, hoor. Ja. Ja. Maar dit, dit, ja, dit is heel mooi geworden. We hadden al Noordvoort. Ja. Bij, uh, bij paal 390, uh, Even kijken, zeg ik het goed. 73. Uh, dat is net even een stukje in Zuid-Holland. Maar van 73 tot paal 70 is nu over de zeereep heen een wandelpad gemaakt. En dan kunnen mensen dus gewoon overheen wandelen. Het is een prachtig gezicht. Je kijkt ver op de Noordzee. Je kijkt ver het duin in. En dat is eigenlijk dan de bedoeling dat ze het strand enigszins met rust laten. Het is geen verplichting. Maar het wordt wel met borden aangegeven. Ja. En zo hopen ze dat er toch bepaalde ontwikkelingen komen op het strand. Ja. Dus is een heel nieuw, nieuw project. En uh, ja, het, het strandreservaat noemen ze er dan. En dus, ja, dat, dat we daar allemaal toestemming hebben voor gekregen is al heel mooi. Uh, de duinen verder, de zeereep blijft even goed, even sterk. Het moet behouden blijven. Ja, he, ja dus, dus ja. daar is verder niks ja. aan. De hand. We krijgen misschien wel wat meer stuivende duinen. Dat willen we ook ja. graag. He. En uh, omdat het door de, door de CO2 uitstoot is allemaal, heb je uh, enorme verruiging in de duinen. Dus ja. alles, alles werkt mee. En uh, nou... We zijn heel benieuwd hoe dit uh, project gaat uitpakken. Ja. Interessant. Um, ja. Mensen die online willen kijken naar het uh, programma. Dat kan volgens mij, als ik het goed heb op awd.waternet.nl. Ja. Heb ik dat goed? Ja, klopt. Dat en en, en daar kunnen ze trouwens niet alleen de, het programma zien. Daar staan ook alles... Uh, Projecten op wat wij allemaal doen in de duin. Hè? Over, waar we het net over had Eigenlijk alles waar we het over hebben gehad. staat daarin. Uh, dossier DAM, het uh, dossier uh, werkzaamheden bijvoorbeeld. Er is nou een nieuwe pijp in de duin gelegd. Waarom zijn ze bezig met die pijp in de duin? Waarom mag dat niet een toevoer slootje blijven? Nou, het staat er allemaal uh, op vermeld. Dus het is een hele mooie, aangepaste nieuwe website uh, van, van Waternet uh, op die hwd.waternet.nl. Uh, ja, okay. ja, je kunt er ook een uh, jaarkaart online uh, ja. kopen. Ja, dat vergeet dat ik helemaal. Ook, Zelfs he? een dagkaartje. Ja. Ja. ja. Dus ik zie mensen wel eens bij het Brede Rode Pad. Als ze naar binnen gaan en dan denken ze, de boswachter, dan pakken ze een telefoontje. <laughs> en dan tikken, tikken, tik. Daar hebben ze een uh, dagkaart gekocht. Ja, Gewoon, slim. Een, uh, en, uh, online dagkaart. Hè. Ja, <laughs> ja want die boswachters die zijn... Het lijkt wel aardig, maar hij is heel streng. Even goed natuurlijk. Dat, moet ook, dat ik moet, moet ook. Ja, dat moet, ik ook moet ook. Je ja. <laughs> moet, moet ook optreden af en toe. Ja. ja. Gerard, ik wil je ja. in ieder geval bedanken voor je komst. Het was weer een heel interessant uh, gebeuren. Uh, misschien dat ik in de toekomst ons mee ga doen met de workshop Natuurfotografie voor beginners. Ja, ja dat is ook dat, heel leuk. Uh, dat van uh, ja. 16 jaar. Nou, daar voldoe ik aan. Ja, dat is ook een hele leuke workshop, denk ik. Ja, zeker. Ja. Nee, het, het zijn allemaal interessante excursies, ook, ook die andere terug in de tijd nou, van Lennep en Banaar, nou ja, dat zijn we zelf namen, ja. die ons allemaal wel aanspreekt. Je zou bijna zeggen, Kwallis van Ufford zou er eigenlijk ook bij moeten. Die dat waren jongheren. Ja, hè, die, die zou ik misschien ja, eens een keer ja. bij moeten noemen. Maar ja. dan, uh, ja. dan gaat het allemaal over de historie, zo'n ja. zo excursie. Dus ja, van, Voor iedereen, voor, voor jong en oud uh, is er wat te doen. Ja. You Dankjewel, Gerard. graag gedaan en tot de graag volgende graag keer de... weer. Hallo, ik ben Giuseppe, ik heb er iets speciaals voor jou. Ready? 1, 2, 3. When I was a boy, just about to get the 8th grade. Mama used to say, don't stay out the late. With the better boys, always oh, shooting the pool. Giuseppe, go to flank school. Making me sick, all the thing I gotta do? I can't get it, no kicks. I always got to follow rules. Boy, it making me sick just to make the lousy bucks. Got to feel it like a fool. And the mama used to say all the time, What's the matter, you? Hey, gotta no respect. What do you think you do? Why you look so sad? It's not so bad.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 What's matter you, hey, got no respect What do you think you do, why you look so sad It's a so bad, it's a nicer place I shut up for your face Mama, she said it all of the time What's some matter you, hey, got no respect What do you think you do, why you look so sad It's a so bad It's a nicer place, I shut up of your face. That's my mom. Hello everybody. That's out there on the radio and the TV land. Did you know I had to pick a hit the song in Italy with this? Shut up of your face. I sing a diss song, all of my fans applaud, they clap their hands. That's making me feel so good. You ought to learn that this a song, it's a real a simple. See, I sing, What's the matter, you? You sing, Hey. Then I sing it the rest. And then at the end, we can all sing, hey. ah, shut up your face. Okay, let's try it real quick. Uno, two, hey. Hey. What, What's the matter you? Hey! Got uh, no respect. Hey! What do you think you do? Hey! Why you look so sad? Hey! It's uh, not so bad. Hey! It's a nicer place. Ah, shut up your face. That's a uh, great Het so een hey. hey. hey. okay, mama het was van uh, Joe Dolce Music Theater en inmiddels is aan tafel aangeschoven Willem de Vriend. Willem, welkom in ons uh, Goedemorgen. programma. Goedemorgen. Want jij zit hier om iets te vertellen over uh, Cabaret zee. gelukkig wij de frisse lucht. Want de kaarten zijn uitverkocht. <lacht> ja, dat hoorde ik uh, net van Bruna, dat hij geen kaartjes meer heeft. Misschien heeft een van ons nog een paar kaartjes, een van het cabaretgroepje zelf. Die. Maar dat zijn er nog maar heel weinig dan. Bij ja. Bruna hebben ze niet ja. meer. Dat is uh, goed dat nieuws natuurlijk. Dat is wel natuurlijk. heel goed nieuws, ja. ja. Nou ja, wat dat betreft kan ik nu wel weer gaan natuurlijk. Hè. Vol, dus, uh... Ja, we gaan nee. natuurlijk even iedereen we vertellen... We wel waarom... vertellen, hoor. We gaan natuurlijk eventjes aangeven dat iedereen die dus ook wil... dat die gewoon voortaan eerder de kaarten moet kopen. Ja, want, dat, is ja. Waar, dat, is waar, dat is waar. Want uh, Cabaret Zee is... Een, een, een zin die dan een beetje lastig is uit te spreken, gelukkig wij de frisse lucht. Dan denk ik van ja, dat, dat ontbreekt een paar woorden, maar nee, <laughs> hoe komen nee, jullie is, erop? Dat nee, Zandvoort, dat is de eerste regel uit de Zandvoort volkslied. Ja, ja oké, okay, maar omdat dan gelukkig wij de frisse lucht... Oh, zo creatief zijn we kennelijk ook niet dat we daar verschrikkelijk mooie benaming uh, voor hebben kunnen vinden. Ja. Maar, waar gaat dat cabaret precies over? Is er, wat is het? Is het een uh, blijspel? Is het, uh... Uh, het is een combinatie. Uh, we hebben het zelf cabaret genoemd, maar dan denkt iedereen aan uh, felle uh, benaderingen van een of ander maatschappelijk probleem. Dat is het hier niet. Wij wandelen door de geschiedenis van Zandvoort heen, maar wel met een vette knipoog. Ehm. Uh, en we beginnen dan ongeveer zo'n 100 jaar geleden, rond, rond 1900. Waarbij we uh, beginnen met een. mag maar wat verklappen natuurlijk. Met een heel oud filmpje uit die tijd. Die hier ook is opgenomen in Zandvoort. Het Franse mannetje heet dat. En Frans, daarna... Het Franse heertje zonder pantalon. Het Franse heertje zonder pantalon, panten, ja, hij, ja. Ja, ja, ja. Wat dat, in de krant stond destijds als een zedenverwildering. Ja, ja, <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja als je dat ziet dan, dan denk je, ja waar hebben we het over. Maar eh, we laten hem daarom ook zien en denk ik, wat er in 100, ruim 100 jaar aan ontwikkeling, aan technische, technische ontwikkeling al is onder... en wat we mooi vinden of leuk het, de film stond natuurlijk helemaal aan het begin van zijn, uh, van zijn carrière als ja, ik het zo ja. mag zeggen uh, dat filmpje laten we een paar minuten zien uh, als een soort inleiding en uh, vervolgens maken we een paar blokken uh, en zingen daar liedjes bij uh, bijvoorbeeld we beginnen met een blok de zee, zandwoord is natuurlijk de zee Zandert heeft daar alles aan te danken, eigenlijk. Hè. Um, en wij zingen dan een paar liedjes. We doen het allemaal in het Nederlands. En die liedjes die zingen we op bekende melodieën. Uh, en die heb ik dan vertaald in een Nederlandse, uh, Nederlandse tekst. En um, uh, er zijn drie vrouwen. We hebben die de schardakopjes genoemd. En die zijn een soort backing vocal groep, als ik het met een groot woord mag zeggen, maar ze hebben ook zelf een paar liedjes die ze zingen met z'n drieën. Dat, dat vinden wij dan leuk, uh, of het publiek dat, dat leuk vindt, dat klinkt het ook heel leuk. Ja, Ja, het klinkt ja. ook leuk. Um, uh, nou, en we, we, we hebben het over de visverkoopsters. Ja. Um, Eeuwenlang was het de gewoonte dat uh, Zandvoortse vrouwen de vis verkochten uh, door aan het strand uh, die vis in te laden in manden, en dan liepen ze. Op de blote voeten uh, via Kraantje Lek naar Haarlem en ja, de ja. grote markt en daar verkochten ze de vis. Ja. Je zou kunnen zeggen dat is een stukje geschiedenis. Dat heb ik ook allemaal opgezocht natuurlijk. Maar een heleboel van die elementen vind je dan heen en dagen nog terug. Kraantje Lek bestaat nog. Um, uh, we hebben het ook over de stinkende emmer. Ja. Uh, in de volksmond heet dat ook zo nog. Maar die ja. stond ook echt, heb ik begrepen. Ja. ja, die bestaat ja. ook echt. Het heet nu geloof ik een restaurant zuid of zoiets. Maar uh, dat, die naam komt daar vandaan. We hebben dan een liedje over. Um, ja... Uh, uh, we doen iets met de watertoren dat vertel ik niet, maar we doen wel iets met de watertoren en politiek altijd heel gevoelig die hoort erbij, onderwerp he? ja, daar uh, ja, valt een een en ander die valt dan ook om, voornamelijk wethouders maar ja, de stenen vallen eruit en zo maar, en, en het schiet maar niet op, hè, we doen er eigenlijk niks mee en dat is jammer uh, het ligt politiek ook wat gevoelig geloof ik, maar oké, okay, dat is ik dan wel. zo ja. nou, uh, en, en, en nou ja, dat zijn allemaal van die blokken die we in beeld brengen maar dat gaat natuurlijk wel met een, met een vette kniphoog. We, we, we, we pretenderen niks, in feite. Behalve dat we die onderwerpen een beetje aan elkaar praten. En dan komt er een liedje. Ja, uh, ja. En dan gaan we weer verder. Uh, ja, uh, jullie, jullie gaan uh, <coughs> waarschijnlijk... Een gesprek aan met elkaar? Of met, uh... Nou, me meestal moet ik dan het woord voeren als een soort inleiding. Ben jij de, ver de verteller, zeg maar eigenlijk, een beetje, van alles wat... Je vertelt het aan elkaar? Ja, vertel het aan elkaar en ja. dan uh, zit Maaike Kappel, moet ik zeggen. Ja. Die zit uh, samen met Ab, zit die daar de geluid en het beeld. We vertonen er ook foto's bij en beelden van, uh, van Zandvoort. Het is wow. allemaal zandvoort, dat wel. wel uh, dat is er, nee, er wel bij is moeten wel zijn. Ja, <laughs> echt leuk. Ja, ja, ja. ja. Nou we hebben gisteren de pre-generalen gehad. Dat ging nog niet helemaal goed. Maar uh, daar moeten we nog wat aan doen. Maar goed, dat zal allemaal weer lukken. Volgende week moeten we nog een generaal en nog een keer bij elkaar. Het is, het is veel werk. Van ver... hoeveel mensen bestaat de groep eigenlijk? Uh, nou, de drie schargroepjes. Dan heb ik uh, Nico Disseldorp, die <laughs> de decors heeft, heeft gemaakt en uh, die heeft ook een klein rolletje erin. Uh, we hebben Beb Sweris die iets met de trommels doet. Uh, en we hebben natuurlijk op de achtergrond uh, Maaike en uh, die het beeld en geluid regelt. Uh, Zo'n klein is het groepje maar Het is een klein groepje. Ja, het ja, ja. moet ook niet groter worden. Want dat uh, groter worden heeft ook vaak wat problemen met de organisatie eromheen. Want je ja. moet bij elkaar komen. Ja. Sommigen die werken gewoon. Er zijn nog uh, relatief jonge mensen. Uh, vijftigers. En Maaike is dan de jongste. Uh, maar er zijn er ook een paar gepensioneerd. Dus die hebben niet alle tijd van de wereld. Die hebben het Iets nog weer. drukker. Ja. Maar hoe dan ook. <laughs> ja... Het is gelukt, we zijn in toenemende mate, hebben geoefend uh, in begin, we zijn er vorig jaar, uh, ben ik er in mei mee begonnen door te denken van god zou dat leuk zijn. Nou, dan ga je wat bedenken schrijven, ik kan redelijk uh, teksten schrijven. Dus dat is dus volledig uit de hand gelopen. Ja, ja, ja, ja. Ik, ik, ik heb, ben wel eens meer opgetreden hier in Zandvoort hoor, met een, een solo programmaatje, uh, een pluspunt en zo, waar ik dan Nederlandse liedjes aan elkaar praat en zing. Uh, ik ben ook in de Zandstroom geweest. En in, uh, Wat is jouw achtergrond dan, Willem? Nou, die heeft niks met het artiestenleven te nee, maken. Nee, echt niet? Nee. Nee, nee, eigenlijk niet. Maar mijn hele leven zit wel zo in elkaar. Daar heb ik me in die zin een beetje op voorbereid. Dat, dat er altijd wel in mijn leven een feestje was of een dingetje waar, waarvoor ik dan een tekst moest maken. Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat ja. ging dan uh, niet, zo, niet veel verder als de schuifdeurl bij mij zo spreken. Dus in die zin, uh, ja, het me altijd wel. Ja. En is het in die zin ook, ja, soms kreeg dat dan wat inhoud. Dus uh, dat klopt dan wel. En zo vond ik het leuk, hier in Zandvoort, om daar iets ook, in het Juttershuis ben ik opgetreden. En in Zandstroom, om voor die mensen ook uh, ja, een, een leuk uurtje te bezorgen. En maar er is ook heel veel behoefte ook aan. Hè? Over, dat weet jij ook wel. Over ja. oud Zandvoort. Wat er allemaal vroeger was en zo. Ja. Mensen willen dat ook, ook allemaal. De en zo. Ook de ja, ja, Met een knipoog ook, ja. Ja, dat is wel heel, heel, heel ja. bijzonder. Ja. Ja, voor zo'n klein dorp. 17.000 ja. mensen wonen ja. hier. Is er, vind ik, een relatief ja. grote uh, aandacht. Voor, voor, voor de culturele, ja, ja. Uh, je hebt een paar toneelverenigingen, je hebt een aantal zangkoren hier, ja. Ja. Uh, Nou, de jazz ja. in, in, in de krocht, ja. Dan, kortom, er zijn nog wat activiteiten voor zo'n ja, klein dorp. Ja, we vroeger bijvoorbeeld uh, drie voetbalverenigingen en uh, ja. dat was omdat sommige mensen niet door eind door deur konden, <laughs> maar dat is uh, vroeger had je heel veel zangverenigingen, een stuk of tien. Want ja, iedere... Koren bedoel je? Koren, ja, de ja, ja, protestantse en het katholieke. Dat ging ja, maar door. En, ja, ja. Ja, ja. Maar er zijn nog veel koren in Zandvoort, ja. vindt u? Ja, ja nu is dat weer ook in de opkomst. Best heel ja. veel. Ja, maar veel minder dan vroeger. Ja, hè, het, het, uh, ja. Dat is waar. Ja. Maar goed, uh, ja. Maar leuk, en dat is dan eenmalig dat jullie dat. Uh, dat, uh, dat is eenmalig, Ach. ja. Ja, ja. ja, je, ja. Maar je zou bijna of, denken, als het nu de kaartjes ja, al de, uitgekocht zijn... Ja, dan, zijn, dan zou er toch een, nog een, nog ja, een extra uh, dan moet er voorstelling maken. Ja. ja, nou ja, je moet wel bedenken, je moet het een beetje relativeren. Want uh, al die mensen die ik net noemde die in een groepje zitten... Hè, ...hebben een grote, ja, die grote, die moet grote tijdens, ja, ja. groep mensen die ze kennen in ja, Zandvoort. Ja, ja. En daar is flink bij gelobbyd om, uh, mm -hmm. om daar naartoe te gaan. Uh, ja. Dus in die zin, uh, heb je die markt misschien afgestroopt... Uh, en lukt dat geen, een tweede keer niet meer. We nou, wachten maar af. Maar dit, het is niet ons, ons, onze motivatie nee, om te zeggen het, ja. we gaan er uh, meerdere keren. Uh, dat, is, dat is niet echt aan de orde. Wat zou wel leuk zijn. En, en hoe, lang, hoe lang duurt de... de, de ja, sommigen vinden uh, voor en na de pauze beide 50 minuten ongeveer. Dat is lang? Ja, dat zeggen velen. Maar goed, als ik naar een cabaretvoorstelling nou ja. ga. Nou ja, twee uur, bijna twee uur. Ja, dat, dat is zo. Een, een dikke pauze maar, tussen, maar goed. Nou ja, je kan er heel veel in kwijt in ieder geval, dus het is wel... Ja, dat, dat is zo, dat is zo. Nou, to, totaal zijn het zo ongeveer zo'n 17 liedjes die uh, je... Ja. Uh, nou, als je dat maal drie neemt, ben je al een uur kwijt om, om die liedjes te zingen. En dan het aan elkaar praten en, en andere decoropstellingen ja, en zo. Ja. dan, dan uh, uh, ja. Hmm. Mooi geluid in de krocht? De akoestiek in de krocht is helemaal niet slecht. Nee, nee zeker niet. Uh, uh, ik, kan, ik heb geen referentie natuurlijk. Hè. Ik, nou, vind... ik hoor altijd de mensen van de jazz die hier gaan vertellen dat er een optreden is in de krocht. Dat de akoestiek zo geweldig is en dat er ja. bepaalde jazzartiesten zelfs hun CD's daar opnemen, omdat het. ...zo mooi overkomt. Oh, dat, dat, ja, dus, ja, ja, maar dat ja, heeft ja. te maken met het plafond achter het huidige plafond. Ja, het is in slot als een kerk begonnen. Dus ja. in die zin... Ja. Uh, oh ja, is dat de reden? Ja, zo het is de oude katholieke kerk. Nou, dat wist ik niet. Wij zijn natuurlijk best afhankelijk van geluid. Want wij hebben microfoons ja. en uh, speaker. Maar, en ik kan niet zo goed beoordelen als je op het toneel staat... ...op dat podium en je zingt... ...hoe dat dan, als je in de zaal zit... ...dat overkom, overkomt, kan ik ja. niet beoordelen, maar... Dat zal wel goed zijn. Ik denk dat, dat, zo, dat het over het algemeen is. is dat vrij goed. Ja. Ja. Ja. Dat kan je wel stellen. Ja. Stel is... nou dat mensen nog iets. Uh, uh, waar kunnen mensen nog eventueel kaarten krijgen? Dan? Nou, niet bij Bruna meer, maar bij wie dan wel? Eventueel nou ja. aan de aan de zaal? Ja, nou ja, goed. We hebben met Theo, uh, de uitbater van de Krocht, gesproken, hoeveel stoelen die kwijt kan. Uh, en we hebben ook nog een piano beneden staan, omdat Theo Wijnen een paar nummers begeleidt. Uh, die zo'n piano neemt plaats ook 15 plaatsen in, geloof ik. Ja. En hij zegt 170. Nou, uh, ik heb ook niet meer dan 170 kaartjes verkocht, in die zin uh, denk ik, ja, nou zei die gisteravond, nou ja, als het moet, kunnen er nog wel een stuk of 10 bij, weet je wel. Ja. Uh, of ik dat doe, dat weet ik niet, die kaartjes hebben we natuurlijk dan wel, en uh, ik geloof dat we dan maar aan, aan de zaal nog gaan kijken, maar ja, het is, dit kan best zijn dat die 10 ook uh, weg zijn, ik kan dat niet goed beoordelen. Nee. Mensen moeten niet teleurgesteld zijn uh, nee. Dat, nee, dat het er okay, niet is. Ja. Nou Willem, in ieder geval dank voor je komst. Ik hoop dat het een hele leuke voorstelling uh, gaat worden. Ja. Ik geloof het wel als ik jou zo hoor. Want je hebt er ja. nu al heel schrik in. <laughs> voor de luisteraars, hij uh, lacht uitgebreid. Ja, van, ja ik denk uh, dat ja, het, het, ook, heen, dat het ook heel leuk wordt. Ja. Uh, omwille van de mm. tijd, het is bijna 11 uur, draaien we nog even een, uh, een kort nummertje. En dat is uh, Cat Stevens met Morning has En uh, dan gaan we zo verder met de tweede uur.